Goedemiddag, ik ben Pien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Als Ajax zondag kampioen wordt, is er niemand om voor ze te juichen. Want de komende wedstrijden in de eredivisie worden weer gespeeld zonder publiek. Afgelopen weekend zaten er wel mensen in het stadion. En bij de KNVB hoopten ze dat dat nog een keertje mocht, vertelt sportverslaggever Arman Afsaroglu. Het bleek allemaal vrij soepeltjes te gaan. En daarom dacht de KNVB ook, nou, misschien maakt de overheid voor ons wel een uitzondering. Zodat wij die proef nog even kunnen verlengen. Zodat we ook in een volgende speelronde nog publiek kunnen verwelken. Omdat, omdat juist voor de KNVB het zo belangrijk is, dat juist in deze laatste weken van het seizoen... ...supporters weer binding kunnen krijgen met hun club. En ja, het seizoen zit er bijna op, want na komend weekend zijn er nog maar drie speelrondes te gaan. Ajax kan komende zondag kampioen worden tegen Emmer. Er komt geen huldiging voor de fans, heeft burgemeester Halsma laten weten. Wel denken ze bij Ajax na over een alternatieve huldiging die dan te volgen is op tv. Er zijn afgelopen maanden 95.000 boetes uitgedeeld aan mensen die zonder goede reden op straat waren tijdens de avondklok. Het gaat vooral om jonge mensen, zegt de politie. Als je kijkt naar de categorie, dan zit je zo'n beetje in de mensen rond de 18 tot en met de 40, 41 jaar. Dus de relatief wat jongeren. En de oudere categorie die, die heeft echt een minderheid. Al die boetes bij elkaar opgeteld hebben 9 miljoen euro opgeleverd voor de overheid. Het tegenvaller op het corona dashboard het aantal gezette vaccins, is met 220.000 naar beneden bijgesteld. Het komt door een foutje in de systemen van het RIVM, waarin wordt bijgehouden hoeveel prikken er zijn gezet. De nieuwe tussenstand is zo'n 5,2 miljoen. En Juan Goya Borja is overleden. Die naam zeg je misschien niets, maar grote kans dat je de lach van deze Spanjaard wel eens online voorbij hebt zien komen. La plaga, la <laughs> <middels> nee. Deze lach werd een meme. Onder de video van zijn gelach plakten mensen hun eigen ondertiteling. Het weer. Het is grijs, regenachtig en koud. 10 tot 13 graden. Ook morgen bewolkt. Het regent dan af en toe. Al knapt het in de middag wat op. Het wordt dan maximaal 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Bij de afsluitdijk op de A7 richting Friesland staat een file van 3 kilometer tussen Wieringerwerf en Brezantdijk. De vertraging is daar bijna 20 minuten. Er stond een tijdje een auto met pech of een bus met pech, moet ik zeggen, maar die is inmiddels weg. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 State of anxiety. Just. How to cry and know just where to find the answers, and I know just how to lie, I know just how to fake it, and I know just how to scheme, I know just when to face the truth. FM. I'm Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Navalny heeft via een videoverbinding... vanuit de gevangenis een hoorzitting bijgewoond. De kauggeschoren Navalny zag er volgens journalisten grauw en vermagerd uit. In Frankrijk gaan de terrassen op 19 mei weer open. Verder heeft president Macron bekendgemaakt dat dan ook de winkels... musea, theaters en bioscopen onder voorwaarden weer toegankelijk zijn. En wie in Rotterdam of Amsterdam een Uber bestelt... mag vanaf nu zijn of haar hond meenemen... Kost wel 3 euro, maar die gaat dan naar de chauffeur als vergoeding voor het stofzuigen en het wegpoetsen van haren of modderpoten. Het weer bewolkt en regen, vooral in de noordelijke provincies en het zuidwesten geleidelijk droog. Er staat vrij veel wind en het is een graad of 10 direction Love was just something you found to add to your collection